Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Bij twee aanslagen in de metro van Moskou zijn tientallen doden gevallen. De explosies waren bij de metrostations Lubyanka en Park Kulturi in de ochtendspits. Mogelijk hebben zelfmoordenaars zich opgeblazen. Zowel op het perron als in een metrotrein zijn mensen om het leven gekomen. Ook zijn er veel gewonden. De eerste explosie was bij het metrostation Lubyanka, waar zeker 25 doden vielen. De tweede volgde kort daarna bij Park Kulturi. Daar zijn zeker 11 mensen omgekomen. Metrostation Lopjanka ligt vlakbij het Kremlin en het hoofdkwartier van de FSB, de Russische veiligheidsdienst. De meeste Nederlanders kiezen De meeste Nederlandse kiezers zouden het aanvaardbaar vinden als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. 63% van de kiezers ziet wel iets in een bezuiniging op het belastingvoordeel, blijkt uit onderzoek van TNS-Nipo voor de Volkskrant. Zelfs onder stemmers op de VVD, het CDA en de PVV is een meerderheid nu voor, aftrek van de, voor het beperken van de aftrek. President Obama is op de terugreis naar Amerika na een bliksembezoek aan Afghanistan. Hij zei tegen president Karzai dat de Afghaanse regering meer moet doen tegen drugs en corruptie. Obama hield ook een peptolk voor zijn eigen militairen in Afghanistan. Hij benadrukte dat ze nog steeds nodig zijn voor de strijd tegen de Taliban en Al-Qaeda. Het Noord-Koreaanse leger heeft dreigende taal geuit tegen Zuid-Korea en de VS. Zuid-Korea zou een psychologische oorlog tegen het noorden voeren... door journalisten en toeristen rond te leiden in de bufferzone tussen de landen. Als dat niet stopt, dreigen onvoorspelbare incidenten en verlies van mensenlevens... zo staat in een verklaring van Noord-Korea. Actrice Kitty Courbois heeft gisteravond een nieuwe prijs gekregen die haar naam draagt, de Courbois Parel. Die is bedoeld voor actrices met een succesvolle carrière. Courbois kreeg de prijs in de stad Schouwburg in Amsterdam als kroon op haar 50-jarig theaterjubileum. Het weer in het noorden eerst nog droog, later in het hele land grijs en regenachtig en het wordt 14 graden. Dit was het...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 Het begin van soft op Zaterdag met Fun Fun en Color My Love. Z -F -M. Voor Zandvoort en de regio. En dat is na de muziekboulevard tussen 12 en 2. We bedanken Cherk de Blauw voor de afgelopen twee uur. We hebben ervan genoten en dat betekent dat wij de komende twee uur, drie uur zelfs weer bij zijn. Dus uh, dankjewel Maurice. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer, soft op Zaterdag. Rob, welkom, luisteraars welkom. Drie uur live CFM vanaf het Gasthuisplein.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 Hold me like you'll never let me go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 Al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Yes, I understand that every life must end, oh, hmm.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 Kom cleaner. Bij op Zaterdag wordt hij een hit uit de hitlijsten van uh, Dit Moment: Pull Jambo Stad. Het blijft een lekkere zingen om uh, te draaien op de radio. Nothing Door de Just Beef. Daarvoor trouwens uh, wat anders: Johnny S. Yes uit de jaren 80. En turn back the clock, uiteraard, voor uh, het gevalletje zomer tijd hè, van vanavond. Niet vergeten schrijven. Ja, en dan gaat schui de klok niet terug, hoor. Nee, dat was dus juist het uh, gemene van het plaatje. Nee, gaat een uur vooruit. Schrijft u het anders even op? Twee uur wordt het drie uur. Om twee uur wordt het drie uur. Ja, en wat er vandaag ook uh, gebeurt... Het zonnetje het... schijnt. Dan moeten we het strandseizoen uh, gaan openen. Gaan we openen. Okay. Uh, zijn ze al mee bezig? En, want uh, vandaag wordt traditietrouw het nieuwe strandseizoen geopend. Dit jaar is gekozen om de opening in samenwerking met het Judas Museum te organiseren. Het wordt een korte, maar leuke bijeenkomst. Het programma ziet er als volgt uit. Inloop vanaf twee uur bij het Jutters Museum En beneden op het strand bij de partytent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 Verder zingt om 5 over drie het gemengd zandvoorts ensemble over de zee met aansluitend de overhandiging van het traditionele geschenken van de KNRM, de Zandvoortse reddingsbrigade, de strandpolitie en de watersportvereniging. De afsluiting van de feestelijke heden is gepland om kwart over vier. En uiteraard met u allen van harte welkom. Nou, vanmiddag dus uh, bij uh, de boulevard, bij de rotonde, opening van het strandseizoen Be There. En uh, wij hebben een lekkere zomerse plaat uh, klaarstaan, Albert-Jan. Ja, we zijn er weer we ja, we zijn er weer. Mango Jerry is hier. En in de summertime.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 your friends and we're all go into town.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 ja, dat klopt ook. Pieter Fox. Housam Cé. Housam Mère, hè? Housam Mère. Ja. Maar ja, we houden het even op, op Housam oh, dus Cé. Er staan nogal wat te kopen, hè. Dus ja, nou dan zo. Zo, Nou, <laughs> genoeg keuze. Hier ben ik geboren. En lopen door die straat. Ken die gezichten, jedes huis en jeden laden. Ik moet maar wekken. Ken jede taube hier bijna. Tauben raus. Ik warte op, een schicke vrouw met schnellem wagen.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 Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See, Orange, liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, ist schön.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 Traumes Haus am See Und am Ende der Straße steht ein Haus am See Orangenaugenblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön hm, Alle kommen vorbei, ich brauche nicht rauszugehen Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Hab tauge ooren, weißen Bart en Sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ik zo so daran denke, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Zie In 2010 al 20 jaar een zee van muziek. En een golf van informatie. Zie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 Om eventueel in te kunnen vallen bij het eerste. Nou, dat zijn zo'n beetje de, de beschouwingen vooraf. Eh, wedstrijd is er nog geen drie minuten oud. En eh, het is nog een aftastende fase. Dus. dus later meer hier vanuit Zuid-Oost-Beemster. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks komen we uiteraard weer bij jou terug. Dat de heren van Westlife bij CFM. Jorden, de Uptown Girl. Nou, we hebben het gehoord van jou, Fres. De voetbalwedstrijd is net begonnen in Zuidoost Beemster En gelukkig hebben we het tweede nog, hè, waar we wat spelers ja. van kunnen lenen. Dat je gewoon uh, tijdens het midden in het seizoen uh, even naar Everton kan gaan om een voetbalwedstrijd te gaan kijken. Dat bedoel ik. Uit het ja. eerste.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 Just see faces. Just find Het was Imagination and the New Direction of Dimension. Ja, Dimension. <laughs> dimension. No. <laughs> nou, vele van u hebben het waarschijnlijk al vernomen... maar voor de zekerheid nog even de halte. De -halte. halte. ziet er mooi uit trouwens. Ja, want... Ik ben er net even langs gereden. Maar... Ja, want na lang zoeken hebben de kunstenaars van BK Zandvoort... eindelijk een nieuw onderkomen gevonden. Vanaf vandaag zijn de kunstwerken in alle deelne... van alle deelnemende kunstenaars... te bezichtigen in het pand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 Tapas. Ja, de zomerse, zomerse klanken van Enrique Iglesias. Lekker tapasje erbij, drankje erbij, helemaal goed, toch? Zou die wel ja, de... bij? Nou, we gaan snel voor het vervolg van de wedstrijd Zuidas Beemster, uh, SV Salvoort naar Jan van Est toe. Jaap. Ja, alsof het een laatste deur ligt, hè, weet je wel. De wedstrijd is weer 18 <lacht> oud en de uh, is wat sterker dan uh, Zuidas Beemster. <lacht> Heeft een hele mooie kansen gehad. Uh, eentje ging voorlangs.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 Dat betekent dus dat we even gelijk gaan worden. Laten we terug gaan naar de studie, want het heeft de taag gezin om hierop te wachten. Oké, okay, dankjewel Jap, tot zometeen. Hey, we hebben weer een verzoekplaat binnengekregen. Trouwens, Femme Coy en de Hassels ja. zijn we nog even naar de de, op zoek. Zijn Komt we naar nog naar goed. Naar op zoek, Die hebben we nog niet gevonden, maar, maar we hebben een andere. Maar deze wel, hè. We hebben het in het vorige uur bij uh, Maurice Mulder in de Muziekboulevard al kunnen horen. De andere uitvoering had hij de, van dit de plaatje. Ruige de ruige uitvoering. De ruige uitvoering. En wij hebben hem van Tien Lissie. Hier is Whiskey in the Jar. Deze plaat niet helemaal draaien, want we gaan al richting het nieuws van drie uur, Robert-Jan. De En we willen nog één plaatje draaien, dus helaas, helaas, helaas. Maar goed, we hebben er aandacht aan besteed. We hebben hem gedraaid, zo is het maar net. We hebben de zomer in ons bol, en dat zal je horen ook vanmiddag tussen twee en vijf uur bij CFM. Deze is ook weer zo mooi, Robert-Jan. Ten C.C. en de Dreadlock Holiday. I was walking down the street.